Op de bodem van de Atlantische Oceaan is een van de twee zwarte dozen gevonden van het Air France toestel dat daar twee jaar geleden neerstortte. Het vliegtuig crashte voor de kust van Brazilië tijdens een storm. Alle 228 inzittenden kwamen om. Onderzoekers hopen dat de informatie in de zwarte doos meer duidelijkheid geeft over het ongeluk. Een paar weken geleden werd een aantal grote brokstukken gevonden van het Air France toestel. In de brokstukken vond het onderzoeksteam ook lichamen van passagiers.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 Er is ook verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen knooppunt Kooimeer en de afrit Kastrikrum twee kilometer file door wegwerkzaamheden. En de N502 Burgerbrug den Helder is tussen Sint Maarten Slotbrug Alkmaar en Schagerbrug in beide richtingen afgesloten. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, luisteraar straks. Het droeve einde is al rond kwart voor tien. Zal Dat zijn het droeve einde van een fabriek van Café Calvé in Delft. Maar nu eerst het onderwijs. De hele week horen wij over het HBO, over in Holland, Hogeschool in Holland, van in Holland staat een school. U kent hem over de diploma's die waardeloos zijn, over scholen die leerfabrieken zouden zijn, omdat ze pas gefinancierd werden met geld nadat de leerling was afgestudeerd. En daar gaan wij het vanavond niet over hebben. Vanavond gaan wij het namelijk hebben over het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs. Bijna 40% van de Nederlandse beroepsbevolking is namelijk opgeleid in dat MBO. En je hebt daar vier sectoren, heb je daarin. Zorg en welzijn, techniek, economie en landbouw. En het wordt gegeven dat, dat, dat schooltype MBO aan de ROC's, dat zijn de regionale opleidingscentra. 25% van die MBO-leerlingen is jonger dan 18 jaar. En zij moeten dus al op zeer jonge leeftijd een beroepskeuze maken. En dan was het mbo vorig jaar ook groot nieuws, want de studenten die klaagden over veel lesuitval en gebrek aan begeleiding en slecht onderwijs. Dus het is aardig om je af te vragen, hoe gaat het nou in praktijk aan dat mbo? Maar de Nooyer portre portretteerde een mbo-student, Jeroen Kramer. Jeroen die zit op het Horizon College in Alkmaar. Hij zit in zijn derde en zijn laatste jaar. Hij is opgeleid, wordt opgeleid tot medewerker maatschappelijke zorg. En nou zou hij dit jaar moeten afstuderen. Hij is aan zijn derde stage bezig in De Waard In. Dat is een buurtrestaurant in Alkmaar. En daar werken mensen met lichamelijke en of een geestelijke handicap. Maar het gaat niet goed met de stages van Jeroen. Hij is 18, maar hij mist inzicht en overzicht. Dat wordt hem steeds verweten. En zijn ouders zijn ten einde raad. Want als hij zijn stage niet haalt, dan krijgt hij geen diploma. We horen Jeroen, we horen zijn ouders. We horen de heer Vintelman, hij is directeur van het Horizon College. Wij horen de stagebegeleider van De Waard in. Is er iets mis met Jeroen? Of is er iets mis met het onderwijs of met de begeleiding van Jeroen? En hebben de bezuinigingen in de gezondheidszorg invloed op die stage van Jeroen? We horen het in de documentaire van vanavond. Inzicht en overzicht. Jeroen is onze oudste zoon uit een gezin van drie kindertjes. Dus Jeroen was de eerste die van de theoretische leerweg... naar het voortgezet onderwijs ging, naar het mbo... Jeroen, die, uh, die wilde eigenlijk heel erg graag naar het hbo. We keken zo naar Jeroen, naar zijn aard, hoe die in elkaar zit. En om van de theoretische leerweg naar de havo te gaan... dat is een, voor heel veel kinderen een hele stap. Dan, ja, dan moet je toch wel heel erg gedisciplineerd zijn. Je, moet, uh, je krijgt veel huiswerk, het is toch anders. En het mbo is ook wat meer praktijkgericht. Dus... Eh, daarom is onze keuze, van, nou, of onze ook Jeroense keuze, ik ga naar het MBO. Uh, nou, ik ben Jeroen Kramer, ik ben 18 jaar. Ik zit op het uh, Horizon College in Alkmaar. Dat is um, een school die is aangesloten op het ROC. Dat is het regionaal onderwijscentrum. Um, ik volg medewerker maatschappelijke zorg, niveau 3. Dat, is, um, dat valt onder zorg en welzijn. Ik heb, uh, mijn eerste stage heb ik gelopen bij Werkwaard. Dat is een uh, activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik ben toen bij de AZ-groep gegaan. Dat is een groep van, ja, wat zal het zijn, twaalf mensen. En die uh, doen dan vrijwilligerswerk in het AZ-stadion. Dus die maken de tribunes schoon, ze, gaan, uh, ze prikken propjes, ze houden het veld knap. En uh, allemaal van dat soort werkzaamheden. Ja, dat vond ik heel erg leuk, die mensen waren echt onwijs grappig. Ik heb heel veel mensen ze gelachen. Ja, het waren mensen met een licht verstandelijke beperking... Dus met um, autisme of uh, Down syndroom. Of... Het was wel grappig, dan was er iemand uh, was aan het blazen. En op een gegeven moment schoot hij dus uit met dat ding naar een andere cliënt. en die werd gelijk helemaal boos. Wat doe je? Je moet wel dat ding bij je houden. Nou, die vond dat dus helemaal komisch. Dus op een gegeven moment toen was hij niet meer bezig met de rommel weg te blazen. maar met andere cliënten weg te blazen. En toen pakte we dat ding af en begonnen we tegen hem aan te blazen. Het leek alsof je in een windhoos zat. Echt die hele kleren die werden, uh, die werden opzij geblazen. En, uh, nou, het was echt onwijs komisch. Ik vond het echt geweldig. Het was ook gewoon lekker kleren met die mensen en zo. En, uh, ja, natuurlijk deden we ook wel serieuze dingen. Kijk, als je kind van de lagere school naar het voortgezet onderwijs gaat. dan ten eerste heb je een enorme keuze aan, aan scholen, aan opleidingen, aan, nou, noem maar op. Maar als ze dat doorlopen hebben, nou ja, of je kind zit op de haven of vbo... dan is de keuze ook iets makkelijker. Dan gaan ze of universitair of, hè, maar hbo kan ook. Maar als ze van de TL komen, theoretische leerweg... dan is het eh, vervolg eigenlijk het mbo. Ja, en daar heb je niet zoveel keuze in. En ook als ze naar het mbo toe gaan, dan vallen ze een beetje... ook al zijn ze dan nog maar een jaar of 16, 17... dan wordt het een beetje volwassen onderwijs. En daar worden ouders niet zozeer bij betrokken. En dat is best wel uh, ja, moeilijk, want je, je kent het zo slecht volgen. Het, het hele systeem van onderwijs snappen wij niks van. De theoretische vakken, ik zeg, joh, uh, moet je wel eens naar Nederlands? Moet je wel eens naar Engels? Nou ja, nou, ik ben één keer naar Engels geweest. Maar ze zeiden, van, kom over een half jaar maar terug, want dan uh, kennen we je misschien wat leren. En, en van, dan denk ik, van, maar, nou, breek me klomp. Moeten ze daar niet gewoon daarin doorgaan? Maar de praktijkgerichte vakken waren blijkbaar belangrijker. Of, of ja, het is gewoon anders. En daar hebben wij weinig zicht in. Omdat het, dat zijn wij niet gewend. Als ouders zijn, dan word je weinig uh, geïnformeerd wat de opleiding exact inhoudt en, uh, en, en hoe ver jouw kind in de opleiding zit. Dus ja, dat is echt. Je kind moet dat uitleggen. Toen wij op het horizon begonnen, toen hadden ze de leermethodes hebben ze, hadden ze net allemaal omgegooid. En begonnen ze met werken met competentiegericht leren. Um, nou, ze wilden dus in ieder geval dat je meer contact maakt ook met, uh, met je toekomstige beroep en uh, op het werkveld. Verder willen ze ook um, dat de leerlingen veel zelfstandiger worden. Nou, als iets niet gaat, dan moet je er zelf een leerdoel van maken. En dat moet je dan volgens een, een bepaalde formule moet je dat doen. En dat, Die formule dat is de SMART-formule. Dat is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. En daar moet je eigenlijk allemaal... Uh, ja, Het is een hele lastige formule en daar moet je dan een heel concreet uh, leerdoel van maken. En dat moet je dan allemaal zelf moet je dat opzetten. En daar moet je dus ook uh, zelf weer aan gaan werken. Uh, ja, je pop dat is een persoonlijk ontwikkelingsplan. En je pap dat is je persoonlijke activiteitenplan. En dat, uh, die sluiten op elkaar aan. Met je pop maak je dus leerdoelen. En met je pap voer je ze vervolgens weer uit. En daar moet je uh, aan werken volgens de smart formule. En uh, nou, daar wisten, uh, of tenminste, de docenten waren er ook niet aan gewend om met uh, competentiegericht leren te werken. Dus wij waren als het ware een soort proefkonijnen. Wij hebben echt een ongelofelijke achterstand uh, opgelopen en we moeten uh, er heel hard voor knokken. Om uh, bij onze diploma uitreiking te komen om een papiertje binnen te krijgen, je diploma. Met die opdrachten liep het allemaal niet erg lekker en er was, uh, soms was er redelijk veel uitval. En periode 2, toen hebben we een hele periode geen Nederlands gehad omdat de vacature voor die docent stond nog open. En blijkbaar heeft daar niemand op gereageerd. Dus, oh jammer dan, nou ja, dat halen ze wel in in de derde periode. Ik ben Bert Vintelman en ik ben directeur van de sector Welzijn en Educatie van het regionaal opleidingencentrum het Horizon College. En voor de opleidingen Welzijn heb ik het ongeveer over een 2200 leerlingen en deelnemers. Eind tweede jaar moesten we ons voorkeur opgeven voor stages. En toen vroeg het stagebureau of er nog iemand in de buurt woonde van Middenbeemster. Nou ja, ik zit, we wonen dus in Schermhoren, dus voor mij is dat niet heel gek ver vandaan. Dus ik zeg, nou ja, ik uh, woon redelijk dicht, dicht in de buurt van Middenbeemster van nou Zou je het dan leuk vinden om daar een straatje te gaan lopen? Het was een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. En dan was het antroposofisch. En dat wil zeggen dat alles biologisch is. En het was zo, ze hebben geen tv en uh, elke ochtend doen ze een ochtendgroet met een, uh, met een heel gedicht eraan. En nou, dat ging dus zo. Op dit land dat eens water was, komen wij allen tezamen om ons te herinneren aan onze oorsprong. Um, wat was er nog meer? Um, en dan Uiteindelijk sloten we af en dan uh, gooiden we met z'n allen onze handen in de lucht. En dan zeiden we in koor een goede morgen. Het is een soort groot leefgemeenschap. en Ze hebben daar een boerderij en ze vertelen hun eigen eten. En is gewoon een eigen maatschappij binnen de maatschappij. Op het huis waar ik stage liep, dat heette het Arteban Noord. En daar hadden we acht cliënten. Waarvan vier of vijf um, bijna niet konden praten. En eentje die zong altijd, maar praten deed ze niet. We hadden dus twee mensen in een rolstoel. Waarvan eentje vrij passief. We hadden... Een jongen, en die was heel agressief. Die sloeg de andere bewoners ook in elkaar als hij de kans kreeg. Dus die kreeg één-op-één begeleiding. Daar moest je constant op letten. Ja, het waren allemaal mensen met een verstandelijke beperking. Alleen waren ze vrij zwaar verstandelijk beperkt. We hadden vier mensen met epilepsie, waarvan het bij twee regelmatig voorkwam. En bij twee bijna niet. En ik heb dus één keer gezien dat iemand een epileptische aanval kreeg. En dat is wel een vrij ingrijpend moment... Ik was, dus, uh, ik was in de woonkamer met de andere cliënten en begeleiders. En de man in die rolstoel, die vrij passief was, die heeft dus ook epilepsie. En bij hem komt het regelmatig voor. En op een gegeven moment begon hij een beetje te spartelen en wil te doen. En begon hij, uh, ja, hij kan dus niet praten, maar hij begon piepgeluiden te maken. En toen uh, schoot die, uh, de begeleider die schoot op uit de stoel van, oh, die en die krijgt een aanval. Dus die is er gelijk heen gegaan en uh, ik heb dus de andere cliënten, moest ik dus rustig houden. Dat, uh, oh ja, er is niks aan de hand, er is niks aan de hand. En uh, nou ja, toen kreeg die, uh, die man die kreeg dus uh, zijn medicatie. En meestal is dat, ja, je hebt dus Rivotril, heet dat medicatie. En dat doe je in uh, de wangzakken. Dus dan houd je, zijn, je zijn wang een beetje als het ware opzij. En dan smeer je daar een paar druppeltjes in. Dat is dan kalmerend en dan komt hij er weer uit. En dan heb je stesoliet. En dat is iets dat anaal gaat. Ja, dat is uh, nogal lastig. Omdat die, man in een rol, omdat die man natuurlijk in een rolstoel zat, kan je dat niet doen. Dus uh, ja, toen was hij er vrij snel uitgekomen. Maar alsnog, ik vond het best wel uh, een spannend moment. Wat krijg je? Ik kan dat in zijn algemeenheid zeggen... als je krijgt een onderwijspakket aangeboden, waarin... De theorie- en de vaardigheidstraining zit, maar ook een stuk beroepspraktijkvorming zit, om opgeleid te worden tot beroepsbeoefenaar in uh, het vak medisch-maatschappelijke zorg, medewerker-maatschappelijke uh, zorg. En daar krijg je alle theorievereisten aangeboden. Maar zoals gezegd, zowel in school oefenen we vaardigheden, als we brengen uh, leerlingen in een praktijksituatie waarin ze ook. Ja, die beroepsuitoefening en de geleerde kennis in de praktijk kunnen brengen... en verder kunnen ontwikkelen en leren. Dan hadden we nog één jongen. 's ochtends moest je die ook een beetje in de gaten houden. Want als je hem dan uh, wakker maakte, dan wou het nog wel eens zo zijn... dat je hem precies betrapte op uit het raamplassen. Dan deed hij gewoon het raam open en dan stond hij uit het raam te zeiken. Nou, dat was echt smerig en hij weet donders goed dat het niet mag. En dan... Uh, dan, uh, het is zo grappig, want hij weet het ook allemaal zo goed. Het lijkt wel een spelletje voor hem. Dan zeggen we van uh, Adi, als je dat doet, dan worden wij heel. En dan antwoordde hij al voor je: boos. Inderdaad. Dus dat mag je niet meer doen. En dan uh, mocht hij lekker dat pis, mocht hij van, uh, van de venster ben afdweilen. Want wij gaan dat natuurlijk niet doen. We zijn gekke gerrit niet. We hebben voor de organisatie en de coördinatie van de stages. hebben wij in alle sectoren een stagebureau. En stagebureau zorgt voor ja, zeg maar het goede verloop van de stage. Je houdt in de gaten hoe de afspraken door de stagebegeleiders eh, plaatsvinden. Of dat op tijd plaatsvindt, of het aan de minimum eisen voldoet. Ja, je hebt een aantal keren dat je op bezoek gaat. Dus het stagebureau inventariseert, coördineert en matcht. Henk was een jongen, die was heel agressief. En als je hem niet in de gaten hield, dan zou hij de andere bewoners wel even in elkaar slaan. De schoppen slaan, misschien zelfs bijten. Ik weet niet uh, waar die toe in staat is. Maar in ieder geval, Henk moest ik dus uh, naar zijn uh, werkplek brengen. Hij werkt op de boerderij. Op een groep van mensen die allemaal heel moeilijk uh, te hanteren zijn. Dus eigenlijk, het zijn allemaal soortgenoten daar. En uh, nou, het ging dus niet goed uh, de laatste tijd met Henk. Ja, van die hele gemeenschap was hij waarschijnlijk... Uh, een van de, ja, hij, was, hij was gewoon echt de agressiefste cliënt die daar rondliep. En hij uh, had een tijdje geleden dat hij dus een koe... Uh, die stond hij te meppen met een brok hout. Uh, een kippen zou die schoppen en uh, ik liep met hem dan arm in arm... zodat hij echt niet weg kon lopen. Wij verdelen stageplekken. Natuurlijk kijk je van welke stageplekken zijn beschikbaar. Vanuit dat geen wat we hebben kijken wij wat is de voorkeur van de deelnemer, maar wat past ook bij zijn fase van opleiden. Als we dan s'avonds iedereen naar bed moesten brengen en ik had bijvoorbeeld de begeleiding over Henk die dag. Dan, euh, nee, dan moest ik hem dus naar bed brengen en hij ging dan in de Zweedse band. Eén um, lab is dan helemaal om zijn bed heen gebonden en er ligt dan nog een lab bovenop en die gaat dan om hem heen. En daar zitten allemaal slotjes aan. Allemaal, uh, allemaal kiertjes, allemaal gaatjes waar dat slotje dan aan moet. En dat, dan doe je dat slotje dan aan vast, zodat hij niet weg kan. Hij was heel agressief, dus hij mocht niet zijn bed uit. Want dan zou hij dus uh, anderen wel even in elkaar slaan in hun slaap. Het, aan de ene kant is het wel ook wel logisch, maar het was wel mensoneerend om hem vast te zetten. Tuurlijk, hij, het, het was gewoon een gevaarlijk persoon. Hij moest gewoon vast. Maar alsnog, het was gewoon, als je hem zo zag, was het zo'n lief mannetje. En dan moet je hem vastketenen. Hij werkte ook wel mee, hoor. Hij, uh, het was echt gewoon een standaard procedure van hem, dus hij ging al helemaal klaarleggen. Maar het was gewoon heel vervelend dat het allemaal zo moest. Jeroen had na twee weken bij Breidenblik al zoiets van... ik zit hier niet op het goede adres. Dit is niet wat ik wil, dit is alleen nog maar zorg wat ik geef. Toen zeiden we, ja, het is ook wel belangrijk dat je dit stukje zorg meeneemt. Dus hebben wij hem nog aangespoord om tot uh, de herfstvakantie deze stage vol te houden? Ja, wij hadden wel zoiets van, ja jongen, dit is wel... Dit kan jij tegenkomen in je, in je opleiding, ook in je, in je latere werk. Dus het is wel confronterend, maar het is ook wel een hele harde leerschool... maar ook toch wel een goede leerschool, want ja, je, je leert daar toch wel weer dingen van. Eigenlijk was het zo dat je als, als stagiaire sta boventallig bovertallig. Dus dan mag je bepaalde dingen mag je helemaal niet doen. En je, staat altijd, je bent altijd achter de hand. Zodat ze jou dan en dan kunnen inzetten. Maar dat was ik niet als stagiaire. Ik werd uh, gezien als medewerker. En ik werd ook gewoon zo ingezet. Want het was dus zo dat je, je stond dus met twee begeleiders zou je op de groep moeten staan. En een stagiaire extra. Maar dat was dus geen twee begeleiders. Dat was één begeleider en een stagiaire. En dan moest ik nog diensten daar draaien dat eigenlijk stagiaires helemaal niet mochten. Ik moest dus bijvoorbeeld, een, uh, dan kreeg ik een late dienst. Dan begon ik rond een uur of drie tot een uur of tien s'avonds. En dan sloot ik alles af. Nou ja, tegen de tijd dat ik thuis was, was het een uur of half, elf, elf uur. En dan uh, de volgende dag mocht ik weer vroeg beginnen. En dan uh, moest ik daar om kwart voor zeven moest ik daar wezen. Dus dat was om uh, kwart over zes was het de fiets, op de fiets. En ja... Dat, dat sloopt hier wel, want dat mag helemaal niet. Uh, sowieso, zeker, stagiaires moeten zoveel tijd uh, rust hebben. Um, ja, ik vond het eigenlijk schandalig. Ook omdat uh, stagiaires gewoon werden gezet als medewerkers. Kijk, dat vind ik nog tot daar aan toe. Maar betaal ze er dan ook naar? Ik kreeg 1 euro uh, per uur. In de beroepspraktijk komt het wel eens voor dat er. Uh... Een situatie is, dat kan door ziekte of anderszins zijn... dat je in overleg met een stagiair kijkt van... Uh, kan je ook, en vaak is dat afhankelijk van de fase waarin je zit in je opleiding... kan je ook een stukje zelfstandige activiteit uitvoeren. Dat bekijk je met elkaar. Het is altijd onder directe, dan wel indirecte begeleiding... en in ieder geval altijd onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht... die uh, geen stagiair is. Uh, dat wil zeggen dat er natuurlijk wel eens activiteiten zijn. Ik heb zelf ook stage gelopen in verschillende instellingen. En ik vond het ook wel eens plezierig om gewoon zelfstandig iets te doen. Ook als leerervaring en soms ook om gewoon te helpen... omdat je met elkaar ook je verantwoordelijk voelt om een afdeling te runnen. Uh, maar het is altijd een overleg. En als een leerling vindt dat... Uh, er te veel verantwoordelijkheid geëist wordt op zo'n moment... dan is er altijd de mogelijkheid om terug te vallen op iemand... en daar overleg over te plegen van kan het wel of kan het niet. Dan stonden ze bijvoorbeeld tekort op Arterban Zuid. Dat is dan weer het huis dat aangesloten is op ons huis. En dan moest ik daar helpen. En daar hadden we een meisje die lag op bed. En die had um, longkanker. En volgens mij was dat helemaal uitgezaaid, want het ging heel slecht met haar... En zij kon dus niks, of bijna niks meer. Zij mocht ook niet meer naar de werk toe, ze lag, bijna, ze lag soms hele dagen op haar bed. Er was aan, waren allemaal slangetjes op haar aangesloten, waardoor ze dan... Uh, ...om de zoveel tijd kreeg ze uh, morfine door. En op een gegeven moment ging het ook gewoon uh, ging het steeds slechter en slechter. En uh, ik vond het gewoon eng om eigenlijk nog naar die kamer te gaan. Want het was bijna... Het kon er gewoon elk moment kon het gebeuren dat zij overleed. Ik vond het echt... Uh, het was zo, zo heftig allemaal wat er gebeurde. wat ik uit de verhalen hoor, want ik zit zelf ook in de zorg... vraag ik daar toch wel heel vaak naar. En merk ik dat ze heel weinig handvaten aankrijgen... om te kijken goh, oh, je kan ook op die manier dat doen. Ze moeten dat zelf uitzoeken. En als je dat niet van nature hebt, dan, kom, dan komt dat niet. Competentiegericht leren is dat, geloof ik, hè? Jeroen, heet jij dat zo? Ja, ja competentiegericht leren. Ga maar lekker op je eigen houtje dingen doen. Zoek het maar uit. En ik merk dus ook bij andere leerlingen uit zijn groep, uit de verhalen... dat er gewoon heel veel dit niet kunnen ordenen en niet kunnen werken. En dat vind ik toch wel heel erg jammer. Dat er gewoon in de zorg ook, merk ik dus zelf ook, er is te weinig... en zeker te weinig tijd om leerlingen te begeleiden. Dus worden ze inderdaad in plaats als derde man ingezet om mee te kijken... worden ze dus als volwaardig ingezet... Dat soort ervaringen met de dood, als ze daar niet een stukje begeleiding bij krijgen... dat hakt er gewoon geestelijk in, want dat moet je wel kunnen ordenen. Het zijn wel dingen die bij het leven horen, maar als je daar geen begeleiding bij krijgt... dan krijg je geestelijk een enorme optater. En dat vind ik dus gewoon heel erg jammer dat eh, ook in de zorg... dat stukje begeleiding gewoon aan alle kanten faalt. En dat zal inderdaad onder andere met de bezuinigingen te maken hebben. Want eigenlijk zit er dus gewoon, zijn we dus gewoon structureel onder bemand... Als ik het heb over de leeftijd van onze deelnemers en geconfronteerd worden met een aantal zaken die soms zwaar zijn... dan is het zo dat uh, je in de instellingen waar wij ook stage hebben uh, geconfronteerd kunt worden met uh, ziekte, met ongemak. Uh, soms inderdaad, zoals u dat noemt, met overlijden. Dat zijn zware gebeurtenissen. Ze horen wel bij het leven en het mooie ervan is dat je in de beroepsopleiding... Het niet gelijk zelfstandig hoeft te doen, maar ook begeleid wordt... in het leren omgaan ook met die zware omstandigheden. Uh, mijn stagebegeleider van uh, Op Breideblik... dus degene die mij uh, coördineerde en die mij begeleidde daar zo... die deed een hbo-opleiding. En die moest voor haar opleiding moest ze iemand van uh, bijvoorbeeld het mbo moest zij begeleiden. En uh, nou ja, zij had uh, niet zo gek lang geleden zijn kind gehad... Dus uh, zij was er heel vaak niet om, uh, dan was ze ziek... of dan moest, had ze geen oppassen of zo. Of, ja, ze was gewoon heel vaak was ze er niet en dan liepen we elkaar mis. Dus ik kreeg ook, uh, ook niet vaak feedback. De mentor is in ons onderwijssysteem... de uh, begeleider van de leerling in zijn onderwijsleerproces. En een onderdeel van het leren is stage. Dat wil niet zeggen dat iedere mentor ook altijd de stagebegeleider is. Maar het is wel zo dat de mentor altijd de leerling coacht... en met hem monitoort hoe het onderwijsproces verloopt. Dus ook dat onderdeel stage. En dat komt gewoon omdat de mentor degene is... die de leerling in het totale leerproces volgt en ook heel goed kent. Ja, Kijk, als jij mensen enthousiast wil maken voor, voor je vak... want het is toch gewoon een vak om, om met, met mensen met een geestelijke beperking om te gaan. Dat, dat lijkt mij een moeilijk vak. Dan moet je die jongens en die meiden wel de kans geven om dat te leren. En ja, die begeleiding is naar nou, wat wij meegemaakt hebben niet zo goed. En dan zeg ik wel eens tegen Jeroen... heb je alweer een afspraak gemaakt met je mentor? Ja, die is op vakantie. Oh, een week later. Heb je een afspraak gemaakt met je mentor? Ja, die... Uh... Die zwangerschapverlof volgens mij is dit jouw derde mentor al geloof ik ja dat klopt in de tijd dat uh, bij breiden dat het niet goed ging heb ik inderdaad nog wel een gesprek gehad met mijn uh, originele mentor of die we eigenlijk voor dat jaar zouden krijgen maar dat was precies op het moment uh, dat zij weg zou gaan mijn mentor is dus uh, op een hele lange vakantie naar australië of naar nieuw zeeland gegaan en toen uh, hebben we een nieuwe mentor gekregen Alleen dat duurde allemaal eventjes en ja, dat was nogal lastig, want ik zat precies in een periode dat het allemaal niet goed ging. En ik had eigenlijk die hulp wat ik gewoon heel hard nodig en die had ik toen even niet. Uh, Jeroen kwam ja, eigenlijk heel stil, kwam hier binnen. En uh, ja, ik merkte gewoon gelijk dat hij met, met heel veel dingen zat. Zo van ja, uh, nou ja, stil op de bank zitten, nog eens over dingen nadenken, uh, weinig contact, uh, erg in zichzelf gekeerd. Daardoor merkte ik gewoon dat er op, op zijn stage heel veel gebeurd was en nou ja, dan een gesprek aangaand en nou ja, dan kwamen dus inderdaad van lievele uh, de dingen die die die dag meegemaakt had uh, kwamen naar voren. Piet was een man en die zat in een rolstoel en die was uh, heel erg beperkt. Hij kon lichamelijk kon hij bijna niks en mentaal was hij ook heel beperkt. Hij kon ook niet praten. En s ochtends bracht ik hem naar zijn bakkerij. Daar zet ik hem af. Ik deed zijn jas uit. En dan, was het met dan zei iedereen, goedemorgen Piet. Nou ja, hij zegt natuurlijk niks terug. En uh, dan eigenlijk als het ware laat ik hem achter En dan nemen de begeleiders daar zo, die namen hem over. En dan uh, tegen de middag haalden we hem weer op. En dan gingen we met z'n allen eten. Nou ja, en na het eten wachten we ze weer even naar hun kamer. En dan gingen de mensen afwassen. Dan wacht ik Piet naar zijn kamer. En dan gingen we kijken of hij nog droog was. Dus of zijn luier nog uh, droog was. En, uh, ja, soms, nou, dan, dan, vond je, dan was je hele lui was ondergepist. En dan zag je ook, ook nog eens uh, dat die onderbroek helemaal saiknat was. Of, of uh, nou, dat het stront overal zat. Het, ja, het was gewoon echt uh, heel vies. En dan is het van, nou, gaan we schoonmaken. Moest ik nog zalfjes insmeren, omdat het natuurlijk heel irriteert. Dat, uh, ja, die stront rest, hè. En... Ja, toen deed ik zijn luier weer om, onderbroek aan, en dan uh, mocht, moest hij een paar uurtjes slapen. En uh, ik denk, nou, ik slik het, ik uh, doe het wel, maar uh, op een gegeven moment werd het gewoon te veel. Ik heb toen later aangekaart bij mijn mentor, dat ik, het heel, dat ik het helemaal niet naar mijn zin had, dat ik er in een tegenzin heen ging. En ja, dat ik gewoon echt daar niet op mijn plaats zat. En toen kwam dus mijn mentor van, oh, maar hun hadden ook nog wel wat puntjes over jou. Ze zeiden dus bijvoorbeeld dat ik meer initiatief moest nemen en ja, ook over inzicht en overzicht. Dat ik na drie maanden nog niet wist waar uh, Piet en uh, Japi werkten bijvoorbeeld. En daar, uh, ja, dat vonden ze toch wel hinderlijk. Maar ja, dat hebben ze eigenlijk nooit bij me vermeld. Het is, het, die plek is echt gewoon voor iemand die heel zorgzaam is en uh, die dat soort uh, handelingen, dus mensen wassen en... Uh, ja, die dat soort dingen leuk vindt, maar dat vond ik dus niet leuk. Het was gewoon, ja, het was het niet voor mij. Dus ik ben daar, heb ik daar een afsluiting gedaan en de cliënten uitgelegd waarom en dat ik wegga. En Dat heb ik allemaal afgesloten met taart en versnaperingen. Want ik had helemaal, ik had niks tegen die cliënten hoor. Het waren, het waren echt schat, schatten van mensen, maar ik, ik kon het gewoon niet meer. Ik was gewoon klaar. Uiteindelijk is dus die, uh, die stage ja, niet goed verlopen. En ja, dan kun je zeggen, van, aan wie legt dat? Ik, ik vind een beetje uh, dat hij daar enorm in het diepe gegooid werd. Uh, van school uit ook weer geen begeleiding gehad. Dus Jeroen heeft uiteindelijk zelf de stoute schoenen aange, heeft, heeft hij aangetrokken... en gezegd van, nou, dit is het niet. Ik, ik ga hiermee stoppen. Want ik moet een andere stage hebben. Dus dat heeft hij aangegeven op school... Nou, zeggen ze van, dan geven we je nog één kans. Dus wij hadden zoiets van, nog één kans. En hij, dat, dat, dat hebben we later pas gehoord, hij moest dus een papier ondertekenen. Dat hij, eh, hij kreeg, ze gingen nog één keer een stage voor hem regelen. En als dat niet goed ging, dan moest hij maar van school af. Ik ben Ingrid de Haan. En ik ben hier werkzaam als senior cliëntbegeleider. Dus... Ik begeleid cliënten en ik heb daaraan een aantal eigen cliënten, een stuk of zeven, waar ik verantwoordelijk voor ben. En als senior ben je, heb je eigenlijk een coachende rol binnen je team. Dus ik doe veel coachinggesprekken en ja, je hebt wat extra verantwoordelijkheden daarin. Toen kwam mijn mentor dus en die zegt van, nou Jeroen, ik heb misschien nog wel een leuke stageplek voor je. En toen zijn we samen naar het stagebureau gegaan. Oh, dat is inderdaad een hele leuke stage voor mij. De Waardin is een leerwerkbedrijf voor mensen met een uh, beperking. En dat kan zijn een uh, verstandelijke beperking. Uh, waardoor ook een arbeidsbeperking er vaak is. Er zijn mensen die ook in combinatie een fysieke beperking hebben. En er zijn mensen met een psychiatrische uh, beperking. Dus eigenlijk een heel scala van uh, diversiteit. Wij uh, zijn natuurlijk gewoon een restaurant. En je kunt het vergelijken met gewoon een restaurant in de buurt. Nou, als je nou... Als jongen zonder horeca-ervaring. daar stage moet gaan lopen. en dan wordt er van je verlangd. dat je die cliënten. aan gaat sturen van. kijk, daar is een tafeltje. Leeg. die mensen die daar aankomen, die kunnen daar zitten. en. nou ja, noem het allemaal maar op. en ze moeten bediend worden. ze moeten afgeruimd, er moet gedekt worden. Ik denk als ik daar heen ga, dat ik met mijn handen in het haar zit. Om... want ik heb ook geen horeca-ervaring. en dan moet hij op zo'n stage terwijl ze allemaal weten dat zijn overzicht en zijn inzicht niet zo optimaal is. En dan geven ze hem zo'n stage. Nou, dan denk ik van, is er nou echt niet wat anders? Het was eigenlijk de bedoeling dat ik, uh, ik heb zelf tafeltjes, die moet ik dan bedienen. En dan was het ook nog eens de bedoeling dat ik de cliënten zou aansturen van, uh, goppietje... Uh, daar uh, is iemand uh, zonder drinken. Misschien kan je vragen of diegene nog wat te drinken wil. Of, uh, goh, Karel, uh, die is klaar met eten. Kan jij de tafelen verlegen halen? Maar ik had het, wel, ik had het al zo druk met mijn eigen tafeltjes... dat ik uh, nog moeilijk die mensen kon aansturen. Het zou bijna andersom zijn. Van Goh, Jeroen, die is klaar met eten. Ga daar even heen. En uh, ja, de Waartin is een uh, locatie dat best wel ingewikkeld zit. Het is groot, het is onoverzichtelijk vaak... Dus je moet heel veel in huis hebben. Wil je dit ja, aansturen? Wil je uh, je rol goed uh, he, kunnen ontwikkelen hierin? Uh, ja, en daarnaast moet je ook natuurlijk wel wat horeca-gevoel hebben. He, als je dat niet in je hebt, dan is dit een hele lastige plek. Het krijgen van inzicht en overzicht is een uh, gevolg van een totaal leer en ontwikkelproces wat iedere leerling doormaakt. Dat leer je enerzijds door theorie daarover... maar ook met elkaar, bespreken, met elkaar bespreken... wat ben je in die beroepspraktijk tegengekomen? Wat heb jij gezien? Dat noemen we reflectiegesprekken. Reflectiegesprekken waarin je teruggeeft aan een leerling... datgene wat je nu vertelt. Wat heb je er nou van geleerd? En welke vervolgdoelen kan je daaruit stellen? Nou, ik denk als je al weet dat je student uh, uh, het, uh, het leerdoel heeft en ook het leerprobleem... Hè, dat niet ontwikkelt, overzicht, inzicht, uh, initiatieven uh, nemen, dat soort zaken... Ja, dan denk ik dat het horizon een veel meer passende stagevorm had moeten zoeken. En met niet zo uh, veel cliënten en in een wat kleinere setting, in een gebouw. Of, ja, en dan ga je een stage bieden aan, aan zo'n zo ingewikkeld gebouw als dit met zoveel zalen zoveel ruimtes met zoveel cliënten ja dan denk ik dit is niet passend geweest Het doet wel zeer als ouder zijn als je ziet dat je kind zo hard werkt aan zijn opleiding en dan aan alle kanten zo dat het zo tegen zit en en ja eigenlijk dat gewoon alle energie en enthousiasme eruit gehaald worden dat ze iedere keer weer onderuit gehaald worden ik word constant maar de grond ingetrapt. Ik word er helemaal spuug. Ik ben echt spuug en spuug zat. Ik ben er klaar mee. Daar heb ik een enorme klap van gehad. Met breide liep het niet lekker met inzicht en overzicht. Nu hier zo liep het weer niet lekker met inzicht en overzicht. Nou, ik ben het gewoon spuug zat. school heeft geen flikken gedaan om mij te helpen. Zij zeggen van, uh, maak er maar leerdoelen van. En succes ermee. De opleiding uh, volgen bij het Horizon College... Uh, vind ik een goede zaak, omdat ik heel veel goede, enthousiaste docenten tegenkom... die uh, heel vaak in staat zijn om het beste uit onze leerlingen te halen... het beste in ze naar boven te laten komen. Daarom moet je kiezen voor het Horizon College. Het is gewoon leuk om hier te leren. En als ik het heb over het leren, dan heb ik het over leren in de theorie... en leren in de praktijk. En dat is beroepsonderwijs. Het probleem is dat Jeroen helemaal leeg is. Die heeft er geen vertrouwen meer in. Dat vertrouwen hebben ze dus nu is gewoon helemaal weg. Hij, hij ziet het dus gewoon helemaal niet meer zitten... Dus ja, als het aan mij ligt, denk ik van... nou ja, het zou wel prettig wezen, dat papiertje. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... dat als je gewoon helemaal leeg bent... dat dat ook niet meer op te brengen is om met zoveel tegenzin... we hebben dus gewoon nog gemerkt... het laatste jaar is Jeroen gewoon heel erg moe. Loopt hij dus gewoon al door op zijn tenen... om iedere keer maar aan die verwachtingen te voldoen. En heeft hij ook geen energie om andere dingen buiten school om te doen... Dus het leven draait alleen nog maar om, om school. De energie die hij heeft, steekt hij in school. En hij is gewoon altijd maar moe, moe, moe, moe. Dus op een gegeven moment denk ik van... ja, hoe lang ga je hier nog mee door? Want normaal als je een stage hebt en het is leuk... krijg je daar energie van. Maar hij komt gewoon doodmoe thuis. thuis. Hij, hij gaat al met tegenzin gaat hij heen. en zegt: nou, kom op. Joh, misschien wordt het vandaag een leuke dag. Ik, uh, ga dan niet gelijk met tegenzin heen. en ja, maar. En, nou ja, dan komt hij thuis en dan, dan ziet hij gewoon lijkwit en is hij gewoon bek en bek af. Dan denk ik, nou. En ja, wat moet je dan als ouders? Moet je zeggen van. En jij gaat door, want. Kijk, in, in eerste instantie zei ik ook. Nou ben je 90%. Heb je gehad, je moet nog maar 10% eventjes in die verhouding kijken. Het zijn theoretische gedeelte is eigenlijk. Nou, zo goed als afgerond, of tenminste. Ja, dat is gewoon goed, klaar. Alleen de stages. Dat is gewoon nog niet afgerond. En zonder stage krijg je gewoon je diploma niet. Uh, Jeroen, uh, namens collega's, uh, cliënten, dat zijn wij. Dan heb ik uh, weer zo'n uh, kaart gedoe. Weet je wel, daar ben ik wel uh, gek op. Hebben we hebben een uh, leuke kaart. En dit is voor je afscheid. En dan hopen we ook dat je natuurlijk op het feestje komt. Hè? En later weer eens met je collega, hoe weet ik veel, wat op je... Een kopje koffie of een uh, lekker etentje doen ja. bij ons op de Waarding. Kijk eens aan. Dankjewel. Zeiden. Pak hem maar open, pak hem maar open. Ja. Ja. Ze zegt zoenen, zoenen hoor ik. Ja, zoenen. Ja. Zoene, zoene. ja. Want als ik het goed begrepen heb, dan is er bij Jeroen in de klas... zeggen en schrijven vier, drie of vier leerlingen die dit jaar af kunnen sluiten, zeg maar, het eind van het schooljaar, en de rest niet. Ja, in het eerste jaar waren ze begonnen met heel veel. Dan waren ze met uh, een stuk of 25 tot en met 30 man. Maar in het eerste jaar vallen sowieso een heleboel mensen af. En in het tweede jaar zijn er nog een aantal afgevallen. En nu zitten we in het derde jaar. En nu lopen we ook weer uh, met stageplekken tegen heel veel puntjes aan... en dat het weer helemaal uh, niet lekker loopt. En zijn er inderdaad maar een paar die echt nu echt goed gaan... en uh, straks ook echt in aanmerking komen voor die diploma. Ja, maar en, en hoeveel uh, zitten er nu nog bij jou in de klas dan? Er zitten er nu nog elf of twaalf mensen bij in de klas. Waarvan er dus waarschijnlijk maar vier de opleiding dit jaar... met een diploma gaan afronden. En hij wil het verlegen van, het lijkt wel een tomaat. Oh, ik nou, een nou, die weet ik wel te goed te benutten. Um, nou, er is nog steeds een film waar uh, ik met mijn vriendin heel graag heen wil. dus uh, Dat, uh, dat gaat, gaat wel goed komen. Hartstikke bedankt allemaal. Ik ben Paul. Ik werk hier. Het is een hele gezellige jongen. Uh, hij neemt ons heel veel werk uit handen. Heel belangrijk. We moeten het met een aantal mensen doen. En soms is het lekker om er een paar extra handen bij te hebben. Dat is heerlijk. Ja. Dus... Op naar de volgende Jeroen, zou ik zeggen, als die er zijn. Suzanne, Edith, ik heb uh, leuk met jullie gewerkt. En ik uh, hoop dat het wederzijds was. Nou, deze kaart is bedoeld voor Jeroen, gewoon dat hij weggaat. En daarom leek het ons wel leuk dat uh, wij dan eventjes een, een klein stukje... voor ons laten schrijven. Dus hier gaan we beginnen. Succes met je nieuwe stage. Groetjes Tamara. En dan hebben we nog een stukje van Tina... Bedankt en succes met je volgende stage. Groetjes Tina dus. Hé eh, hey Jeroen, leuk dat je elkaar hebben ontmoet. Ik wens je veel succes bij je nieuwe stageplek. Groetjes Edith. Eh, Jeroen, succes met je toekomstplannen. Groetjes Susanne. Ik hoop dat je vindt wat je zoekt. Groetjes Sus en Ingrid. Hé hey man, succes met je werk. inzicht en overzicht. Het werd gemaakt door Margot de Neuer, techniek Alfred Koster... eindredactie Ottoline Rijks. Ja, en hoe gaat het nu verder met Jeroen? Hij is inmiddels gestopt met zijn studie. En hij zit nu in een oriëntatieklas... om te kijken wat voor opleiding die nou zal gaan doen. Wij wensen hem uiteraard, namens het hele team namens de hele radio en de collega's van de televisie. Heel veel succes. Misschien een leuke stage bij Holland Doc? Zo. Smart formule, ja. Je pop. Je pap. Minister van Bijsterveld overigens, die komt nu, met een, uh, nu dat competentiegerichte leren... nu dat op alle mbo's is ingevoerd, komt zij nu met een plan. En dat plan dat heet Focus op vakmanschap 2011-2015. Het aantal lesuren in het mbo gaat omhoog. En wij horen daar ongetwijfeld nog veel meer van. God, jongens, wat je allemaal, wat je allemaal kan worden, zeg, bij dat HBO, uh, bij dat MBO. in in Alkmaar, je je kan bijvoorbeeld, je kan worden kok, je kan worden kapper. Verpleegkundige, mediavormgever, timmerman, ICT-beheerder, sportleider, allround houtbewerker, metselaar, meubelmaker, banketbakker, autospuiter, apothekersassistent, beveiliger, dakbedekker, gastvrouw, middenkaderfunctionaris, verkoper, verspaner, secretaresse. Wat een prachtige, prachtige beroepen. Al die beroepen, daar kan je voor worden opgeleid aan het. MBO, dat zijn tenminste nog eens ambachten. Zeg. Echte, eerlijke ambachten. Dat mogen wij op deze Dag van de Arbeid niet vergeten. Want ja, luisteraars, het is 1 mei. 1 mei, hij valt op zondag. Het is de, de rustdag, maar toch is het echt de dag van de arbeid. En daarom nu, van het Bolshoi Orkest... en het groot Choy Koor, de oude, echte... Onvervalste internationale. Stop. Zo klonk dat, luisteraars. Zo klonk dat. Dat was het rode gevaar. Het nou, klinkt hier toch eigenlijk best nog... Maar dat komt natuurlijk gewoon door het historische aspect ervan. De internationale. Ooit vertaald in het Nederlands door Harriet en Roland Holst. Weet u dat nog? Ontwaakt, verworpen en der aarde. Dat, dat, dat, dat... Ik had het ooit eens bedacht met ontwaakt, verworpen en der aarde. Dat de markt geschaard. Want de neoliberale zal morgen heersen op aard... Zo is dat eigenlijk tegenwoordig. Het is tijd, dames en heren. Het is tijd voor als de dag van gisteren. En als de dag van gisteren, dat is een serie verhalen over gebeurtenissen die het leven ineens op zijn kop zetten. Vandaag deel 1 over de Calvé-fabriek in Delft. De uitvaart. Als ik terugkijk naar de tijd van Calvé, is die met geen enkele andere fabriek te vergelijken. We spraken wel eens, het lijkt wel een familie. Nou, het was ook een familie. Je deelde alles met elkaar. Als je problemen had, of als je thuis problemen had, kon je het gewoon bespreekbaar maken. Al, al was je auto kapot, daar werd er rekening mee gehouden, joh, kom maar een uurtje later. Blijf maar een dagje weg en we regelen het wel. Het, je kon zich gek niet opnoemen of het gebeurde bij een Café en je werd geholpen door je eigen collega's. Maar ook door leidinggevenden hoor, toen de tijd. Dan praat ik wel over andere leidinggevenden dan van de laatste periode. Met de komst van, de, van een nieuwe directeur, nieuwe bestuurder. van buitenlandse komaf. had ik drie jaar geleden al geen goed gevoel. Hij kwam uit Duitsland. Vrij grote man. Twee meter hoog. medertje breed. 170 kilo ongeveer zal hij gewogen hebben. Ik kon er wel mee praten. Maar gewoon een taak uit te voeren. Alleen ik kon nooit de hand erachter krijgen hè, om dat te hard te maken. Er was één vrouw van het management in en die zat regelmatig met tranen in de ogen. En ook echt te huilen. Echt te huilen. Zowel bij mijn bestuurder als bij de personeelsmedewerker. En ik vroeg me eigenlijk maar af, wat is er aan de hand? En dan is het 8 oktober 2007. Ik word gebeld dat ik op dinsdagochtend om 8 uur... op het hoofdkantoor in Rotterdam moest verschijnen. De boodschap was dus ernstig dat ik... Niet met mijn eigen auto rijden. Ik wil met een taxi opgehaald van huis en ik zou met een taxi teruggebracht worden. Dan is het 9 oktober. 8 uur 's morgens op het wenen. Daar zit de centrale ondernemingsraad. Daar zitten de voorzitters van de fabrieken. Daar zit het bestuur van Unilever Nederland. En die gaan je dan vertellen dat je dicht gaat. De fabriek in Delft wordt gesloten en de productie wordt overgeplaatst. En toen wist ik gewoon, zie je wel. Ik heb het altijd recht gehad, ik heb het altijd gelijk gehad. De bestuurder die was al bijna 2,5 jaar bezig om onze producten, met name de saus, om die elders onder te brengen. Nou, dan bleek ook de mayonaise. Dat die al bij andere fabrieken al klaar stond om te draaien. Men was klaar. Wij wilden afscheid nemen van onze fabriek op een manier waarvan wij als medewerker zeiden van zo moet het gebeuren. Wij, wat wij niet wilden doen, het in handen geven van onze leidinggevenden. Daar hadden wij niks mee. Dus wij waren al weken van tevoren waren we bezig van jongens, hoe kunnen we dat het beste doen? Hoe kunnen we dat stilhouden? En, en wanneer gaan we wat doen? Een van onze collega's, die ja, was bekend met professioneel vuurwerk, deed dat in zijn vrije tijd. En die is naar Antwerpen gereden en die heeft wat, uh, wat leuk spul opgehaald daar en zo. Maar ja, ga je een vergunning aanvragen bij Delft, dan gaat het mis, want dan komen ze erachter. Vergunning maar niet gevraagd en we zien wel. We hadden afgesproken uh, bij het Kalf in Delft, zeer bekend bij de Lepelbrug. Dus is, is een koffietent waar we ook uh, vorig jaar tijdens de stakingsdagen ontzettend vaak uh, aanwezig waren. Ik was er vrij vroeg, ik was er om negen uur al. We zouden pas om tien uur verzamelen. Slecht slapen, heel slecht slapen. Smorgens voor wakker. Vroeg mijn bed uit. Maar ik, was er, ik, ik, ik, ik had mijn draai niet kunnen vinden. Ik, ik moest weg gaan van huis. Ik moest, ik moest die fabriek zien. Als ik daar op het terrein aankom, ze hadden hekken, extra hekken geplaatst. waarvan ik niet wist waar dat wel doelde. Er zaten wel wat portiers. Maar verder is geen collega's, wat dan ook. Ik was daar alleen. Wat me opviel toen ik aankwam, die 30 mei, er hing geen vlag in de mast. De Unilever vlag was eruit. En ik ben naar een portier gegaan en ik heb gevraagd of er nog een KV-vlag was. We zijn op zoek gegaan naar een KV-vlag. Alle vlaggen waren weggehaald, maar ik vond er nog eentje. Een oude, echte KV-vlag. En die heb ik al stokgehangen stok gehangen. Op een dusdanige manier dat die alleen maar naar boven kon, maar niet meer naar beneden. Als ik dan weer naar dat kalf toe terug ga, want dan ben ik een paar keer aan het pendelen. Want kijken, is er iemand waar ik mee kan praten, is er iemand waar ik mee een bakje kan doen, dan druppelen gelukkig al de eerste collega's weer binnen. Want het zijn, ik praat nog steeds over collega's, ook al is het de laatste dag, praat ik nog steeds over de collega's. De jongens die mij gekozen hebben als voorzitter van de ondernemingsraad, waar ik altijd voor geknokt heb. Bloemen, mensen hebben bloemen bij zich. Het wordt drukker, het wordt steeds drukker gepensioneerden komen binnen. Belangstellenden die kennelijk de advertentie hebben zien staan, waarop we opgeroepen hebben dat we om 11 uur de fabriek ceremonieel gingen sluiten. Maar ook leidinggevenden komen dan. Nou ja, dan heb je nog een moment van, ja, Bim, moet het erbij, jongens. Laat de heren erbij lopen. Het is ook hun. Hun werk is ermee uitgeschreven vanaf van vandaag. Laten we het rustig houden. Dat hebben we ook gedaan. En ja, dan komt op het moment van 11 uur en dan... We hadden de rauwfotentie vergroot, hadden we in een lijst gedaan. En toen ja, de stoetshaal gesteld van jongens, het is 11 uur we moeten weg. We hebben de stoetshaal gevormd. We hebben een, oude, een gepensioneerde. En een van de pindakaasmedewerkers hebben we de, de bloemstuk laten dragen. En voorop gezet met daarnaast een naastal collega die dus de, de lijst met de rauwfotentie droeg. En zo zijn we vanaf het kalf, dat is dus 150 meter, meer zal het niet zijn... 200 hooguit. zijn we rustig aan stapvoets, zijn we naar café gelopen. Toen we daar aankwamen, toen begreep ik waarom er s'morgens die aparte hekken daar stonden. Want de poort was nog open, maar we mochten niet het terrein meer op. Nou, toen we daar aankwamen, uh, werd er door de directeur uh, werd er een, een toespraak gehouden. Het, het, het was over, het was de laatste dag, de, de geschiedenis. Dan staat er een, een, een, een groot scherm. Scherm van ja, zal 8 bij 4 geweest zijn. Om mijn hè Er staat een, een vrachtwagen, hadden ze er neergezet zonder speakers. Ja, dan zie je alles voorbij komen. Uh, een, een, een reportage onder, met muziek eronder van uh, My Way van Frank Sinatra. En dan zie je gewoon portretten van collega's voorbij komen. Ook een overleden collega verleden jaar. He, uh, was overleden en een hele goede gozer hadden wel ontzettend veel band mee, goede band mee. Ook die kwam in zwart-wit, kwam die nog voorbij zitten. Ik heb me toen groot gehouden. Ik heb me groot gehouden. Ik heb alleen maar gefotografeerd, gefotografeerd en gefotografeerd. Met mijn fotostelletje. Mensen met huilen, tranen. Echt huilen. Ook de vrouw, ook de partner van de, van de collega's, die meestal met huilen. Maar dan uh, komen de namen voorbij van alle medewerkers die nog in die actieve nieuw waren. Ik ook voorbij de scherm. En dan kreeg vuurwerk. Vuurwerk. Ze hadden elkaar ingezijnd. Zodra de laatste naam voorbij kwam, moeten de klappen vallen. En dat gebeurde. Vuurpijlen. Ik weet niet wat ik allemaal omheen zag, maar het was enorm. En gevolg door applaus. Ik had een ketting. Is een ketting die gebruikt is in de jaren zeventig voor een staking. Toen hadden we een metaalmedewerker. En die heeft van de Hoesvijstaal. Zelf een ketting staan smeden. Dat ding is zo zwaar, die is zo sterk. dat zou je met een gewoon tangetje of met een batonsraadje niet kapot kunnen knijpen. En met die ketting hebben we ceremonieel de hek op slot gedaan. Drie collega's die de meeste dienstjaren hadden, hebben het hek op slot gedaan. En de sleutel in het water gegooid. he got If not himself Then he has Was my way. En daar ging die. De Calvay-fabriek. Als de dag van gisteren. Het werd gemaakt door Dorothee Forma Techniek Martin Koldijk. Volgende week weer een Als de Dag van Gisteren. En volgende week ook de documentaire Help, ik word Boeddhist. Als je het zen gaat beoefenen, dan komt vroeg of laat de vraag aan de orde: Ga ik mijn Jukai doen? Dat is een ceremonie binnen de Zen-traditie. waarbij je een aantal geloftes doet en dan ben je officieel Boeddhist. Programmamaker Malouz Lazal die heeft op 30 december vorig jaar haar Jukai gedaan. En het was voor haar niet makkelijk, want zij is iemand die vrij en onafhankelijk wil blijven. En zij heeft altijd moeite met discipline en ze wil absoluut niet als een heilig boontje te boek staan. En gaandeweg komt Marloes, als ze die voorbereidingen voor die Jukai doet, allerlei parallellen tegen met de katholieke doop. Uh, uit haar jeugd en met het christelijke schuld- en boetebesef, wat ze ook kent aan haar, uit haar eigen jeugd, maar... Ja, ze had daar natuurlijk met plezier afstand van gedaan. Het was een, een tango mevrouw geworden. Ja, dan doe je dat natuurlijk. Maar de, de, de, de, het verlangen naar een spirituele weg... Die, dat was toch sterk genoeg om de sprong daarvoor te wagen. Dat volgende week, die documenteren. En uh, u kunt overigens ook nog reageren en alle uitzendingen terugluisteren. Doe dat dan via www.hollanddoc.nl slash radio. www.hollanddoc.nl slash radio. Radio. En op onze site kunt u zich ook abonneren op de bijlo Die verschijnt donderdag, verschijnt vrijdag en in die Bijlo-post, daar kondig ik aan wat we, wat we gaan doen. Ik heb een leuke archieftip daarin, een PS, een, een aardig lied wat mij zo te binnen schiet. En dat komt dan in uw brievenbusje op donderdag of Vrijdag. En mailen dat kunt u ook doen. Redactie, apenstaatje, Hollanddoc.nl. Redactie, apenstaatje, Hollanddoc.nl. Hier zometeen natuurlijk de sport. Met daarin het, het buitengewoon spannende verloop van de eredivisie. PSV kan al geen kampioen meer worden. Het gaat dus tussen Ajax en tussen Twente. En dat zal uiteindelijk uh, der, uh, 15 mei beslist gaan worden. Het was vanmiddag ook weer buitengewoon spannend. Het, het levert mooie radio op, schitterende radio, die, die laatste wedstrijden.